Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Voormalig CDA-fractieleider Pieter Heerma... wordt voorgedragen als minister van Binnenlandse Zaken in het nieuwe kabinet. Het CDA zou de namen voor de bewindslieden maandag bekendmaken... maar een deel lekte vandaag al uit. Kamerlid Bart van den Brink is beoogd minister van Asiel... en zal namens het CDA worden voorgedragen als vicepremier. Zo bevestigen bronnen na berichtgeving van meerdere media. CDA-gedeputeerde Mirjam Sterk is voorgedragen voor langdurige zorg. Europarlementariër Tom Berendsen is kandidaat voor Buitenlandse Zaken... en Helene Herbert, commercieel directeur van bouwbedrijf Heijmans... is kandidaat minister voor Economische Zaken. In Sudan zijn bij een droneaanval zeker 24 mensen gedood. De aanval in Noord-Kordofan was op een voertuig met daarin Soedanese die op de vlucht waren voor een gevecht in een ander deel van de regio. De aanval is niet opgeëist, maar volgens een hulporganisatie... zat de RSF-militie erachter. De politie van Limburg heeft gisteren te vergeefs gezocht naar stropers na meldingen van geweerschoten in een bos bij Roermond. De regionale omroep L1 meldt dat getuigen s'avonds knallen hoorden uit het bos tussen Roermond en Zwalmen. Omdat het vermoeden bestond dat er illegaal werd gejaagd ging de politie polshoog te nemen. Aan de bosrand kwam de politie uit bij een groepje mensen dat een feestje had gevierd. Die bleken daarbij ballonnen te hebben kapotgeprikt. Buurbewoners dachten dat er werd geschoten. Langebaanschaatster Martina Sablikova heeft zich afgemeld voor de 3000 meter op de winterspelen. De Tsjechische is ziek en kan niet starten, meldt ze op sociale media. Sablikova spreekt van de moeilijkste beslissing van haar leven. Het weer, zonnige periode in het noorden van het land bewolkt en grijs. Het wordt 4 tot 12 graden. Morgen vrij zonnig, in het westen een enkele bui. In het noorden bewolkt en ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.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 We zijn er weer met uh, Zandvoort op zaterdag vanuit Studio Tolweg 10A. En ik zeg eigenlijk wel we. Nou ja, ze hebben hem een beetje in de steek gelaten. Want uh, vandaag ga ik Zandvoort op uh, zaterdag alleen presenteren. Wel heel mooi weer hier in Zandvoort. Momenteel uh, ruim 11 graden. En een heerlijk zonnetje wat uh, schijnt ook hier in de studio. Wat ga je vanmiddag allemaal uh, gaan verwachten op de radio? Nou, we hebben weer een uh, vol programma. Vanmorgen heb je kunnen luisteren naar Ben Sonneveld in Goedemorgen Zandvoort. En hij had een paar hele interessante dingen, zoals eigenlijk altijd. Zo was er een column van Neil gunn Jelly En die column gaan we vanmiddag nog een keer herhalen. Verder sprak Ben ook met Baris Sojokoel cool van het platform Beats for Business. Ook dat interview ga je straks weer terug horen. Benno, die hebben we op pad gestuurd en die sprak met uh, Lena van der Haak. Zij is de nieuwe coördinator van uh, buurtgezinnen hier in Zandvoort. En uiteraard wordt er ook vandaag weer gevoetbald. En daarbij hebben we hopelijk het uh, verslag van uh, Piet Pijper. De wedstrijd uh, tegen de Rijgenboys begint vandaag om uh, kwart over drie. En we spelen uit, we spelen uit tegen inderdaad de Rijgenboys in Herugwaarts. Daar straks veel meer over, dus uh, die wedstrijd gaan we meenemen in het tweede uur. Verder zijn de Olympische Winterspelen gestart. En uh, uiteraard gaan we na vier uur ook uh, het scherm uh, in de gaten houden. Want er komen drie Nederlandse schaatsters uh, in uh, de baan uh, op de drie kilometer. En uh, ja, we zijn heel benieuwd hoe uh, onder meer uh, Joy Beunen het uh, gaat doen op die afstand. En of we meteen een gouden plak kunnen halen. Dus mocht daar nieuws over zijn... dan hoor je dat uiteraard hier ook bij de Zandvoors Radio. Verder, heel veel gezellige muziek... die je van de week het weerbericht. En noem maar op, reden genoeg om te blijven luisteren. De zon schijnt. De radio uh, komt uh, alweer in de lentegevoelens terecht. En uiteraard uh, merk je dat ook uh, aan de muziek hier yeah, op de radio. You live the love. Turn on the lights like it shine bright And hey, listen to this Jam it. I nice seen Het smeert voor het mooie weer, hè? Je hoorde Jimmy Cliff en de Reggae Night uit 1983. Nou, het programma begonnen we met een plaat uit 1982 van Michael Jackson en Beat It. Dus we zitten lekker in de gouden oude, zou je denken. Nou, heb ik ook heel wat nieuwe muziek vanmiddag meegenomen, hoor. Dus niet getreurd voor de mensen die ook nieuwe muziek willen horen. Want ik heb onder meer klaarstaan de nieuwe zingen van Kinaki en Let's Make Love. Deze dame hebben de lente Krubels al toegeslagen. Je hoorde de single Let's Make a Love. Het is inmiddels uh, kwart over uh, twee geworden. We gaan uh, wat uh, aandacht besteden aan het uh, lokale nieuws. En uh, we kwamen wel een aantal berichten tegen die uh, interessant zijn... om uh, in ieder geval even in het kort met jullie door te nemen. Als eerste uh, de Sanford Lightwalk. Nou, we hebben daar uh, afgelopen zaterdag weer uh, van kunnen genieten... Maar liefst 6500 wandelaars trokken door het dorp voor de vijfde editie van deze Lightwalk. Het thema dit jaar was waterwereld en toverde ons badplaats om tot een openluchtmuseum. Er werd maar liefst 1888 euro opgehaald van de, voor de KNRM station Zandvoort. We blijven even bij KNRM in de buurt, want we gaan naar het Holland Casino... Want in het voormalige pand van het Holland Casino... komt zoals we inmiddels weten de World of Dino's The Expedition. Nou, de attractie gaat open in het voorjaar van dit jaar. En het blijft minimaal twee jaar in het pand zitten. En ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat brengen hier naar Zandvoort toe. De herontwikkeling van de Noordboulevard. Nou, gaat die eraan komen? De gemeente heeft de nieuwe plannen gepresenteerd voor de Noordboulevard die door de lokale politici wordt bestempeld als de kers op de taart in de aanloop naar de aankomende verkiezingen. Dan uh, gaan we naar de formule 1, want uh, ja, inderdaad, dit jaar de laatste Dutch GP op het uh, circuit. Echt de allerlaatste editie. En uh, ja, er gaat nogal uh, wat uh, in de ronde door uh, dat uh, de eigenaren van het uh, circuit... wel het een en ander aan geld uh, aan zichzelf... Uh, te, uh, uh, hoe moet ik dat netjes zeggen, uh, gegeven hebben. Laten we het zo maar zeggen. En uh, ja, dan uh, moeten we stoppen vanwege inderdaad of het uh, financieel wel haalbaar is. En dan uh, is er een aantal uh, eigenaren die uh, zeg maar toch wel een uh, hoog bedrag... Uh, inmiddels verzameld hebben met het circuit. Dus daar werden vragen over uh, gesteld en uh, daar komen geen antwoorden op... Want, uh, ja, dat recht hebben ze eenmaal om dat te doen als eigenaren. Nou, tot zover dit blokje Nieuws. Meer straks, waaronder Lena van der Haak. Die is de nieuwe buurtcoördinator van Buurtgezinnen. Love never, dies. love never dies. I believe in today. Believe, boy, believe, boy. It's better that when you work through the night. And I know what it means to work hard on machine It's a labor of love, so please don't ask me why. Take me away. Don't ask me why Dit waren twee grote hits op een rij. Als eerste Bruno Mars en zijn nieuwe single I Just Might. Gevolgd door deze van de Thompson Twins. En daarmee gingen we weer terug naar de jaren tachtig met uh, You Take Me Up. Zo dadelijk een weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst een hele gouden ouwe. Hier is Bust Up, de single van de Hollies. Bust up, where day she's there, I say be my umbrella. bus, stop, bus go, she stay. Rose Maar zo vlak voor het er zonnige zomerweerbericht. Zo kan je het bijna noemen. Draaiten we de hollies en basstap. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Nou, dan gaan we eens even kijken naar het weerbericht van Rico Schreuder. Er wordt op deze dag een zuidelijke stroming met zachte lucht aangevoerd. En dat betekent dat de temperatuur kan oplopen naar maar liefst 11 graden... waar we nu ook lekker op zitten... En de normale temperatuur voor de gebruikelijke waarde in deze tijd is eigenlijk 6 graden. Het weerbeeld laat vanmiddag dus flink zonnige weer zien. Ook morgen blijft het over het algemeen trouwens gewoon droog. Al is er later op de dag mogelijk toch kans op een kleine bui. Het is meest bewolkt en slechts af en toe breekt de zon door. Het is dan 2 graden kouder dan vandaag... Het is 9 graden, maar het blijft nog steeds vrij zacht voor de tijd van het jaar. Verder is maandag een droge dag met geregeld zon. Daar is hij weer gelukkig. En dan is het ongeveer 7 graden. De dagen daarna neemt de wisselvalligheid toe. En dat betekent een grote kans op regen. Eerst is het ongeveer 7 graden. Maar in het volgende weekend is het weer veel kouder. Dus bereid je maar vast voor. Dan is het uh, 4 tot 5 graden. En ook in de nachten uh, wordt het weer kouder... en kan het mogelijk weer gaan vriezen. Oh jee, oh jee, oh jee. Laten we maar hopen dat het uh, niet uh, heel veel uh, uh, gaat schelen... met het uh, weer van vandaag. Want dat vinden we natuurlijk gewoon lekker. Het weer is na te lezen op uh, de Facebookpagina... van uh, Weerman Rico Schreuder. En zo dadelijk gaan we met uh, Lena praten. Als we, Benno Veugen had een interview met haar... En zij is uh, coördinator bij uh, Buurtgezinnen sinds januari. En wat dat allemaal inhoudt, dat hoor je straks van uh, uh, Benno en Lena. Dit is Zandvoort op Zaterdag. In your eyes That you were speaking op de zaterdagmiddag vanuit de Tolweg 10A hier in Zandvoort. Jo, is is eerst uh, Money Love en uh, It's a Shame. Lekker om die plaat weer eens te draaien voor jullie op de radio. Daarachteraan de Rocksteady. Dat was uh, de klassieker van de Whispers. We hebben collega Benno Veugen op uh, pad gestuurd. En hij kwam uh, onlangs tegen, ja, was wel gepland hoor, Lena van der Haak, want uh, zij is de nieuwe coördinator van uh, Buurtgezinnen. Nou, Benno sprak met Lena. Zeg Lena, sinds januari 2026 ben je officieel ingezet of word je, ben je officieel uh, word je ingezet als coördinator buurtgezinnen in Zandvoort. Buurtgezinnen, heb ik begrepen, is zo heet een organisatie, maar wat is het precies? Buurtgezinnen is inderdaad een organisatie die aan de ene kant commercieel is omdat we worden ingehuurd door de gemeente. In dit geval de gemeente Zandvoort. Maar uh, we proberen wel zo maatschappelijk mogelijk uh, te, te, te zijn en zich ja. te etaleren. Want ja. Uh, ja, wij zijn eigenlijk voor gezinnen door gezinnen. Maar omdat wij worden ingehuurd door een gemeente... Ja, zijn wij in die zin gewoon een uh, organisatie. Um, maar uh, ja, het, eigenlijk houdt het in dat wij voornamelijk werken... Uh, en hulp bieden uh, voor en door gezinnen. En in dit geval is dat Zandvoort. Ja, en het zit door heel Nederland, hè? Ja, klopt. Um, het is opgericht in 2015. En uh, inmiddels zijn er uh, ja, meer dan 120 lokale coördinatoren in uh, heel Nederland gevestigd. En uh, meer dan uh, 60 um, uh, Nee, dat zeg ik niet goed. Meer dan 100 gemeentes in heel Nederland hebben zich hier al aan bij aangesloten. Nou, dat zegt wel wat over de organisatie buurtgezinnen, denk ik. Ja, zeker. Het ja. is namelijk heel laagdrempelig. Um, en eigenlijk, het is ook de bedoeling dat je in het voorveld zit voor hulpverleners. Voorveld? Wat bedoel je daarmee? Ja, dat houdt in dat je dus eigenlijk probeert uh, mensen te helpen en voor te zijn... dat ze bij een hulpverlener of een andere oh, okay. echte instantie terechtkomen. Want dat kost namelijk veel meer geld... Uh, om dat eenmaal op in te zetten... dan wanneer jij uh, via buurtgezinnen... op een laagdrempelige manier... Uh, uh, mensen bij elkaar koppelt... en elkaar helpt. En dat uh, kan er al voor zorgen... dat er daardoor uiteindelijk geen hulpverlener wordt ingeschakeld... of geen andere hulpinstanties worden ingeschakeld. Uh, dus in die zin is dat, uh, is dat veel goedkoper. En ook voor uh, gemeenten is dat natuurlijk heel erg fijn. Ja. Maar ook omdat ze weten... kijk, bij een hulpverlener hoor, voel je al heel vaak... Uh, oh god, dan, uh, die, die drempel is heel hoog voor mensen om daar naartoe te gaan. Mm. Uh, uh, vaak door schaamte en buurtgezinnen. Uh, ja, daar hoef je je niet voor te schamen... omdat nee. wij uh, voor en door de buurt zijn. Ja. Maar dat, het, het gaat toch niet om hele grote hulpvragen. Ik, ik lees Bij op... ons juist niet. Dat klopt. Ja, Daarom bedoel ga, ik. Mensen willen Nederlands leren praten. Het gaat om opvang van kinderen naar school. Uh, het en eigenlijk een beetje de de in stand uh, grootouders en uh, ooms en tantes, uh, zo, uh, wat? Dat, dat is het ongeveer toch? Ja, wij zijn eigenlijk uh, een soort opvoedorganisatie, wij willen mensen helpen met opvoeden uh, op een zo laagdrempelige manier. Uh, en wat jij zegt van uh, er zijn geen grote hulpvragen, dat klopt, want dat willen we juist dus uh, zo houden. Uh, omdat we hopen dat als wij dat dus uh, voor elkaar kunnen krijgen, die hulpvragen kunnen beantwoorden, dat er daardoor dus geen vervolgstappen worden ondernomen. Dus door ek, echt de hulp, uh, of de echte uh, hulpverleners en andere instanties uh, daarna toch. Uh, um Jou ja, zeg je dat? Uh, toch in te stellen. Ja. Want dat, dat willen we dus voorkomen. Ja, maar en om wat voor hulpvragen gaat dat? Nou, het zijn om hele kleine praktische dingen. Het kan zijn dat, uh, dat iemand even ontzorgd wil worden. door uh, bijvoorbeeld dat, dat de kindjes eventjes uh, bij iemand mogen spelen. Uh, het ja, kan... dat zag ik ook vaak. Uh, ja, ja, het kan zijn dat je vraagt: van ja, ik, um, ik vind het leuk om uh, iets te ondernemen met, met kinderen. Uh, ik heb zelf een kind, maar uh, mijn kind is maar alleen. en ik vind het leuker om dat met een ander kind. Te doen, uh, waardoor je waardoor het kind lekker speelt met het kind en niet alleen maar aan de moeder hangt, bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, het kan ook zijn met wat praktische zaken. Bijvoorbeeld uh, uh, kun je mij uh, helpen uh, een beetje wegwijs te leren uh, in Zandvoort. Uh, gewoon iets gezelligs te doen. Uh, maar het is vooral eigenlijk uh, ja, wel meer opvoedkundig gericht. Dat, je, dat kinderen bij je kunnen spelen. Of uh, dat je iets leuks doet. Maar wel met een, met een opvoedkundige... Uh, ja. Uh, ins, inslag ja, ja, ja. en insteek. We hebben het inderdaad over, veel al over kinderen. Maar je kan je voorstellen bij buurtgezinnen... Dat, uh, nou ja, dat het ook om ouderen zou gaan. Maar dat is blijkbaar een andere doelgroep. En, en dan komen er misschien wel ook weer andere instanties om de kijken. Ja, klopt. Het is bij ons vooral wel gericht op gezinnen. Ja, en dan ja. vaak gezinnen met kleinere kinderen. Nou ja, klein, het kan ook nog 16 zijn hoor, pubers. Hm? Maar vaak zijn het toch wel gezinnen... Met iets jongere kinderen. Ja, ja. Omdat het daar ook heel druk is, heel hectisch. Soms zijn uh, uh, gezinnen, een ouder gezin, die hebben het nog uh, wat zwaarder, wat moeilijker. En als je dan uh, zo'n gezin uit de brand kan helpen door, uh, wat, door tijdelijk uh, dat kindje op te vangen. Of uh, dat het kindje kan blijven logeren bij je. Of dat je het meeneemt naar het bos. Met jouw eigen kinderen. Ja, dan help je zo'n uh, zo ander gezin enorm ja. uit de brand. En, en het wordt het, kind het ook, hè? En het kind krijgt een hele. Een mooie lees ik, dat lees veilige ik ook omgeving. Vaak. Ja, dat lees ik ook vaak. Dat, dat uh, uh, het dat kind even na schooltijd tot rust kan komen. Ja. Dat vond ik ook wel mooi. Ik denk, ja, dat is... Dan bied je eigenlijk... Uh, de ho de, je hoeft niet zoveel met dat kind. Maar je bent, je bent er. En je, ben, en je laat dat kind gewoon bij jou thuis. Uh, dan even tot rust komen. En dan kan het gewoon even rustig spelen. Of lezen, ja, weet Het ik is veel. belangrijk dat dat kind uit even in een andere omgeving Precies, is. Ja. Uh, waardoor het kan bijvoorbeeld kan ontspannen of juist uh, zijn energie kwijt kan. Uh, of beter kan ontwikkelen door samen te spelen, samen mm. te delen, samen te eten. Ja. Um, met andere culturen of gewoon oh, ja. dat, dat kan allemaal en spelenderwijs en opvoedwijs uh, ja, heeft het kind daar natuurlijk heel veel uh, profijt van en daarnaast is het voor de ouders dan dat ze even ook tot rust kunnen komen of eventjes um, uh, iets kunnen doen voor zichzelf of uh, of misschien iets voor het kind kunnen doen waar ze normaal niet aan toe komen. Ja. Ja, nou, ben jij, jij, nou ben jij sinds januari 26 uh, word je ingezet als coördinator um, wat, wat is je rol? Wat wat ga jij doen, of wat ben jij aan het doen? Nou, mijn rol is uh, om. Uh ja, wij noemen dat vraaggezinnen. Dat zijn gezinnen die bij ons komen met een vraag. van uh, ja, Wij willen graag dit en dit. Uh, ja. bij, kun, jij daar, kun jij dat aanbieden? Is er iemand die dat kan? En ik ben dan degene die uh, dus de steungezinnen... dus de, de gezinnen die uh, dat kunnen bieden... aan elkaar te koppelen. Hmm. Uh, dus mensen komen eerst bij mij terecht via de website. Uh, dan stellen ze zich voor en, en dan kunnen ze vragen uh, wat ze willen. Ja. En andere gezinnen kunnen juist aanmelden... Zo van, nou, ik heb dit te bieden. En uh, is er misschien een gezin waar ik mee uh, in contact kan komen? Ja. En ik ben dan degene die, die hen uiteindelijk koppelt. En er ook hopelijk voor zorgt dat zij uh, een, een hele mooie koppeling blijven. Uh, en dat het uiteindelijk ook bijna een soort van gezin en, uh, wordt. Dus dat je gezamenlijk met elkaar blijft optrekken. En het niet ziet als een stukje van, nou, ik doe dit een jaartje. En dan is het weer klaar. Ja, ja. Maar je begint al helemaal te stralen als je het zit te vertellen. <laughs> ja. is, is, dat, ik, dat, ja, ja, om, uh, ik neem aan dat je al wat ervaring uh, hebt uh, heb kunnen opbouwen hierin. En, en dat het je gelukt is om mensen aan elkaar te koppelen. Nou, ik, dat laatste nog niet, want ik ben echt letterlijk net begonnen. Okay. Uh, de overdracht is inmiddels wel geweest, dus ik ben wel al bezig met, uh, met uh, uh, mensen en gezinnen koppelen. Maar ik heb er zelf nog, nog, niet een, uh, uh, nog geen match gehad. Maar um, ik ben hier eigenlijk in terechtgekomen... omdat ik zelf een uh, steungezin ben. Okay. Uh, en uh, op die manier uh, proefde ik eigenlijk uh, aan buurtgezinnen... en vond ik het, het zo'n mooi concept en zo leuk... maar ook vooral organisch. Het, het gaat vanzelf. Mm. En uh, dat... Geeft, je geeft niet het gevoel dat je iemand hulp biedt. Nee, het is een meerwaarde ook voor jezelf als uh, gezin of als jo, persoon. Ja. En dat is natuurlijk mooi. Uh, als je dat kunt bewerkstelligen. En uh, omdat, ik, omdat ik dat merkte bij mezelf... dacht ik, oh, dat zou wel fijn zijn als je dat ook met andere mensen ja. kunt doen. Ja. Want het gaat spelenderwijs, laagdrempelig. En je helpt er mensen mee. Ja. En je krijgt er mooie vriendschappen voor terug. Uh, je ontwikkelt jezelf ook als gezin, als persoon. Ja, dat vind ik heel mooi als ik daar... De, bij kan helpen. Ja. Is, is de nood hoog in Zandvoort? Uh, hoog is een groot woord, uh, maar ik denk wel dat er meer potentie hier is, omdat uh, toch veel mensen zich ook nog een beetje schamen. Schamen? Uh, ja, dat je, om, uh, hoe vaak uh, durf jij te zeggen: ja, ik heb hulp nodig of uh, ik ben een beetje eenzaam, ik zoek een vriendje oh, of vriendinnetje voor mijn woord, hmm. voor mijn kind. Dat ga je niet zomaar roepen. Nee. Uh, dus daar moet je wel een klein drempeltje overheen. En ik probeer eigenlijk door mezelf overal te laten zien en door gewoon actie te ondernemen, met iedereen in gesprek te gaan, om die drempel dan zo laag te krijgen dat mensen denken: het is niet eng of het is niet raar. En uh, je kent misschien wel dat gezegde: it takes a whole village to raise a child. Dat is eigenlijk hier ook aan de orde. Uh, een kind kan je goed opvoeden als je met zoveel mogelijk mensen in aanraking komt, uh, mm. met culturen, met verschillende normen en. Waar en dat is iets wat wij ook wel willen uitdragen als buurtgezinnen zijnde. Ja, ja, ja. Waar kunnen de mensen je bereiken? Mensen kunnen uh, mij bereiken uh, via de website, dat is uh, buurtgezinnen.nl en dan slash Zandvoort. En dan zien ze mijn foto uh, en dan kun je uh, jezelf aanmelden als een soort steungezin of vraaggezin. Daar staan ook zoekprofielen op en zoekprofielen betekent uh, dat, dat er uh, al gezinnen zijn die uh, de vraag hebben. Dus als jij denkt, hé, hey, ik ben een match voor dat gezin, dan kan je dus aanmelden. Uh, dus dat is dan via de website. Uh, maar het kan ook gewoon via een e-mailtje. Dat is lenna.buurtgezinnen.nl. Lekker makkelijk. Ja. Uh, of je kunt mij bellen of whatsappen. Dat, mijn telefoonnummer staat daar ook op die oh, website. Oké, okay. nou helemaal ge go goed geregeld, Lenna. Ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. En dankjewel, uh, Benno en uh, Lenna. Buurtgezinnen stand een uh, mooi uh, initiatief... waar uh, inderdaad uh, Lenna sinds kort uh, coördinator co van is... En uh, ja, een leuk uh, enthousiast uh, verhaal wat zij uh, verteld heeft uh, over Buurtgezinnen Zandvoorts. Dus lenna Zandvoort Als je meer informatie uh, wilt hebben, wij gaan weer lekker zonnige muziek draaien. Wat dacht je van uh, Jay Bowen en Ondia? You know Regretting Nos vamos pa en vamos gaan we en K-Talks. gaan we Suéltate de kanaal. En dan met haar. En dan En dan J Balwin hoorde je onder meer Dua Lipa en Bad Bunny. De single Een Dia hier op de Zandvoortse radio. Zometeen de tweede uur van dit radioprogramma Zandvoort op zaterdag. Met daarin, uiteraard, ook weer aandacht voor voetbal. Vandaag spelen we uit tegen de reiger Boys uit de en Piet Pijper, Pijper houdt ons op de hoogte van die wedstrijd. Dat allemaal na het nieuws en weer van drie uur. Ik hoop je zometeen weer te spreken.